Op het eendenbedrijf was voor de derde keer vogelgriep vastgesteld. Het ging om een zeer besmettelijke variant. Alle 30.000 eenden zijn geruimd. Het weer nog bewolkt en er trekken regenbuien over het land. Het koelt af tot ongeveer 2 graden. Morgen in het noorden en midden van het land sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden. In het weekend koelt het verder af en is er overal kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.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 Goedenacht, nog tot twee uur nooit meer slapen. Jazzzangeres Kim Hoorweg komt zometeen op bezoek na ene. Ze presenteert morgen haar nieuwe plaat. U hoort dan ook Neil Verdorn, want zij is uh, dansvoorstellingmaker... en zij maakte een voorstelling over de schilderijen van Edward Hopper. Komend uur praat ik met Ernst Jans. Er was een tijd dat alle jonge vrouwen en meisjes in dit land verliefd op hem waren. En toen kwam er ineens de dag dat iemand zei... Weet u meneer, mijn oma was vroeger verliefd op u. De tijd is kortom gemeen. Niet dat Jans Hilvo weer lijkt te hebben naar die tijd als tiener-idool bij Doe Maar. In zijn laatste boek beschrijft hij die periode onder meer als hoe het moet zijn om te worden opgeslokt door een walvis tegen de stroom spartelend in de slokdarm van een zeezoogdier. Dat klinkt niet heel erg leuk. Het is een van de vele tegenstrijdigheden in het leven van deze man. Een iets wat schuwe man die door de menigte wordt vastgeklampt. En een man die zelf heel veel moeite moet doen... om het verleden van zijn vader te leren kennen... en dan daarna alles uh, zelf zorgvuldig vastlegt... en opschrijft voor zijn eigen kinderen. Een nieuw deel van uh, de kronieken van zijn leven... beschrijft de jaren zeventig, de neerkant heet het over de hippie die hij ooit was. Hij bleef in een uh, commune met zijn toenmalige band. En daar woont hij nog steeds, maar dan zonder uh, de commune. Eerder beschreef hij al zijn jeugd en zijn uh, oorsprong als Indo. En wat nu nog ontbreekt, dat zijn die gekke jaren tachtig met Doemar. Maar daar schijnt hij uh, nog niet zoveel lust uh, naar te hebben om dat op te schrijven. Er is ook een theatertournee rond dit boek. En daarbij uh, is ook een cd verschenen. En een clubtour met Doema komt er ook aan dit jaar. Ernst Jans is geboren in 1948. En is het kennelijk nog steeds niet zat om het land af te reizen in een Ford Transit. En om na de soundcheck iets te eten uit een papieren zakje waarop staat eet smakelijk. Ernst Jans, hartelijk welkom. Dank je die, die, die drang om alles vast te leggen... is eigenlijk een wonderlijke eigenschap. Ja. Ben ik de enige eigenlijk? Nee, je bent niet de enige. Er zijn er velen die het doen. Ja. Waar komt dat vandaan? En om het op te schrijven en, nou, ik, en om ik, het ik, uit te pluizen. Ja, dat, dat, om het op te schrijven vind, dat weet ik wel. Ik vind het fijn om, om als, als, als ik ergens mee zit of als ik iets niet weet, om dan erover te gaan schrijven... en dan wordt het mij langzaam maar zeker wordt het duidelijk. Dus bijvoorbeeld, uh, als ik ergens last van heb, dan, dan ga ik schrijven... ik heb ergens last van, want het, het lijkt het hier daar en daarop. En langzaam dan wordt het mij duidelijk van, van, uh, waar het vandaan komt, dat gevoel. Van, van, en um, dat heb ik altijd heel prettig gevonden. Uh, ik ben niet echt een prater... Ik praat, uh, mijn vrouw die zegt van, uh, je moet niet meer praten. Dat zegt ze eigenlijk al de hele tijd. Maar dat, dat vind ik maar moeilijk. Dus ik, ik, wat ik, wat ik wil zeggen, dat zeg ik in liedjes. En wat ik, uh, als ik iets wil analyseren, dan, doe ik, dan schrijf ik dingen op. Dus, dus op die manier heb ik ook heel vaak in het verleden dingen verwerkt. M makkelijker dat ik ze, uh, ja, dat ik ze op een gegeven moment in de kast kon zetten, zou ik maar zeggen. In je eerdere boeken ging het ook wel over een jonge man... die, die zijn vader wilde leren kennen. De, wilde weten wie was die man eigenlijk. Ja. Nu lijkt het wel alsof, alsof je jezelf wil leren kennen. Nou ja, dat wil toch iedereen, denk ik. Ik, ik, vind, ik vind het prettig om mezelf te leren kennen... omdat ik dan... Um... Net zoals je andere mensen leert kennen, met alle slechte eigenschappen erbij en de goede eigenschappen, dan, dan weet je ongeveer wat je aan iemand hebt. En, en dan, dan uh, kan je ook makkelijk mensen vergeven. En, en dat heb ik ook bij mezelf, dat als ik dan mezelf uh, bezig leer kennen, dan denk ik: ja, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ja het, het is gebeurd bijvoorbeeld als ik iets stoms gedaan heb of zo. Het is gebeurd en uh, dan kan ik ook weer verder. Solier, wij jou ook kennen, door deze boeken te lezen... over, uh, over de man die je ooit was, over, over de hippie die je was... En, uh, en de hippie die je ook nog steeds bent. Ja. Je schrijft, er is eigenlijk niet veel veranderd. Die jongen met die idealen, dat ben ik nog steeds wel. Ja, dat, ik, als schrijver dacht ik van ja, um, in die hippie-tijd... Heb, maakte ik deel uit van een beweging... die, die dacht de wereld te verbeteren... wij vonden dat het niet zo goed ging met de wereld. En eigenlijk heb ik dat nou nog steeds... heb ik gewoon toch steeds een neiging... om, om de wereld beter te maken. Of, of, of in ieder geval mijn best te doen... dat het een klein beetje beter wordt... En dan, dan vind ik dat ik zelf uh, daar een aandeel in heb... door, door in mijn omgeving, mijn kleine, kleine omgevingje wat ik dan heb... om zo goed mogelijk uh, leven te leiden. Of zo goed mogelijk mens te zijn. En, in, en ook inderdaad zo goed mogelijk leven te leiden. Mensen dus uit het leven te halen uh, wat, uh, wat erin zit. Jouw vader, laten we, laten we daar eens mee beginnen. De, de, de oorsprong van jouw bestaan. Je, je schrijft dat jou, jouw vader eigenlijk... Jou had uitverkoren om zijn beste vriend te zijn. Wat met zoveel anderen niet was gelukt. Dat, dat, dat moest jij min of meer goed maken. Ja, er, was, er had wel een beste vriend gehad in de oorlog. Er hebben ze samen in het verzet gezeten. In Nederland. Want mijn vader kwam uit Nederlands-Indië. En die kwam naar Nederland om te studeren. Al voor de oorlog. Dus uh, de oorlog maakte hij in Nederland mee. En, en hij ging in het verzet met uh, zijn beste vriend, ook een, in Indo. En die beste vriend... Uh, hij had het gevoel dat hij de beste vriend in het verzet had gehad. En die beste vriend is uiteindelijk uh, uh, ja, is do vermoord door de Duitsers... Uh, door een poging om mijn vader uit de gevangenis te bevrijden. Hè. Dus daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus die man is doodgegaan. En... Um, mijn vader, ik begreep van mijn vader later uit een brief van hem dat hij zijn hele leven lang eigenlijk gezocht heeft naar, naar geborgenheid en, en, en, en liefde. En die eigenlijk nooit ergens heeft gevonden. Steeds werd gedacht van, maar de, de, die mensen ontvielen hem steeds. En, dat, en toen kreeg hij twee kinderen. En toen dacht ik van ja, maar die kan ik dus vormen naar mijn eigen idee. En mijn eigen. En zij zullen mij altijd trouw blijven. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Ik bedoel, ja, het was natuurlijk wel zo, maar. In zijn hoofd was het niet zo. Hè? Toen ik in de puberteit kwam en niet meer met mijn vader naar vogels wilde kijken... niet meer met hem wilde schaken niet meer met hem naar Chopin wilde luisteren... toen voelde hij zich weer door mij in de steek gelaten. En, en ja, snel erop is hij overleden. Dus dat gevoel van, god, ik heb hem, hij, hij voelde zich door mij in de steek gelaten... heeft mij nog heel lang achtervolgd, zou ik maar zeggen. Je had en, het idee dat je een slechte zoon was geweest... of niet de, de zoon die je had kunnen zijn? Ja, nou ik, ik, ik was natuurlijk wel een hele goede zoon. Want ik deed altijd vreselijk mijn best voor mijn vader. Ik haalde ik, ja, goede cijfers op school omdat hij dat belangrijk vond. En ik ging inderdaad met hem naar concerten van Chopin... met hem vogels kijken, met hem schaken, en noem maar op. Al die dingen die hij leuk vond, deed ik braaf. Dus ik was eigenlijk een heel braaf zoon. Uh, maar ja, dat, op het eind liep het even mis. En... en uh, dat was ook eigenlijk, um, in mijn boeken ben ik ook op zoek um, naar... Uh, teruggaand in de tijd, teruggaand in, in mijn familiegeschiedenis... Hè, mijn vader, mijn grootvader, mijn grootmoeder, zijn ouders bijvoorbeeld... en hun ouders weer, ben ik op zoek gegaan, uh, of ga ik op zoek... naar uh, uh, de geschiedenis. En dan, als ik er zo naar kijk van een afstandje als schrijver, dan denk ik ineens van... oh, maar dan snap ik waarom mijn vader uh, zich altijd in de steek gaat voelen. Of nou snap ik waarom mijn grootmoeder, mijn vader, altijd sloeg. Of nou snap ik, hè, dat soort dingen begrijp je dan ineens allemaal. Als je die geschiedenis van die mensen dit kennen. En dat vind ik zo mooi aan het schrijven. Dat ik, dat ik dan vrede krijg met, met mijn, met mijn uh, voorouders, met mijn ouders en met mezelf. Want, want zo werkt het. Als je, als je dat begrijpt, dan heb je er ook vrede mee. Als je ziet waar ja. het vandaan komt, dan, dan, dan, dan is de precies. pijn ook weg. Ja, precies. Tenminste, bewerkt bij mij zo. De verhalen van, van, van jouw vader heb ik nog niet eens over de verhalen uit Indië. Die heb je beschreven. Dat, dat zijn al verhalen met een, met, een, met een hardheid. Mensen die ontkend worden. Mensen die moeten, moeten vechten om een plek te krijgen. Die, die uh, met de nek worden aangekeken. Dan die verhalen uit de oorlog. Dat hij geen afscheid kan nemen, maar wel hoort dat iemand wordt weggevoerd. De cel naast hem. Dat hij, dat hij zelf te nauwernood ontsnapt. Dat voor zijn ogen iemand wordt doodgeknuppeld. Terwijl de, de Duitsers erom lachen. Ja, vreselijk. Was het een getraumatiseerde ja. man? Ja, absoluut. Um, ik weet niet wanneer dat, dat... Nou ja, hij heeft natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt in de oorlog. Um, hij is uiteindelijk ook in de concentratiekamp terechtgekomen. En um, ik, ik, ik heb het idee... De, de gegevens die ik dan, dan verzameld heb, en dat hij nog ongebroken uit de oorlog komt, uit het concentratiekamp. Um, hij is dan een van de weinige Indische mensen, Indos, dus uh, gemengd bloedige, die zich uh, met hart en ziel inzet voor de onafhankelijkheid van Indonesië vlak na de oorlog. Daar woedt een, een, tweede, een tweede oorlog, een koloniale oorlog. En Nederland wil de kolonie niet opgeven. En hij is een van de weinige mensen die zegt van Indonesië heeft het recht. Net zoals wij in Nederland, ik gevochten heb voor het recht van Nederland om vrij zijn, eigen, uh, zijn eigen vri voor eigen vrijheid, heeft Indonesië ook het recht om vrij te zijn. En om te bevrijd te worden van het juk van, van de kolonisten, de, Holland, de Hollanders. En um, ja, ik, ik weet niet precies wat er toen gebeurd is. Hij is natuurlijk hij is wel op de zwarte lijst komen te staan, dat weet ik. Uh, een, een heleboel Indonesiërs die hier ook studeren voor de oorlog al... want je, je kon in, in nederlands indië niet studeren. Als je wilde studeren moest je naar Nederland. En die, uh, hadden zich, die, die studenten hadden zich heel goed georganiseerd. Die waren eigenlijk al voor de oorlog bezig... met de voorbereiding op de onafhankelijkheid van Indonesië. Toen werd Nederland bezet door de Duitsers. En toen gingen ze aan masse, die hele organisatie... ging in het verzet in Nederland tegen de Duitsers... En er zijn ook een heleboel uh, Indonesië zijn daar omgekomen in het verzet. Na de oorlog zetten ze die lijn door erop te komen... voor de het, voor het Indonesische onafhankelijkheid. En toen zijn sommige mensen, zelfs in Nederland... diezelfde mensen die hun leven gewaagd hebben voor de vrijheid van Nederland... zijn vastgezet door de Nederlanders in de gevangenis... of zijn het land uitgezet. Mijn vader kwam dan op de zwarte lijst. En ik denk eerlijk gezegd dat dat... He, dat die machthebbers, die, die, die, die na de oorlog... Uh, de mensen die na de oorlog aan de macht waren... dat, die, dat hij teleurgesteld was. Dat, dat, dat, ja, dat ze dat niet, niet ook, ook vonden... dat Indonesië onafhankelijk moest, moest kunnen worden. En dat, dat zijn heldenstatus maar zo kort van duur was. Ja, en zeker. zo kort houdbaar was. Ja, precies. Hij kwam op de zwarte lijst, maar hij is wel uh, hier gebleven. Jullie, jullie zijn hier uh, opgegroeid, de, ja. uh, de kinderen. Op een zeker ogenblik lijkt het wel in je leven alsof je gewoon denkt: wegwezen. Jouw vader sterft als je 17 bent. Ja. En vanaf dat moment is, is het eigenlijk zo snel mogelijk de wijde wereld in. Nou, ik heb nog even gestudeerd. Heel braaf. Uh, want dat, dat, dat hoorde erbij. Uh, dat, mijn vader vond dat ik moest gaan studeren. Ik had een goed stel hersens, vond hij. En, en dus ik moest gaan studeren. Dat heb ik ook braaf gedaan. Maar. Uh, dat was toch, nou ja, was toch eigenlijk ook weer een teleurstelling voor mij. Ik ik uh, ik, ik hou van biologie, zal ik maar zeggen. Ik, ik hou van de natuur, van vogels, van, van, van bomen. En en ik ging dus biologie studeren en met scheikunde als tweede hoofdvak, want ik wou ook heel graag het het uh, bewustzijn van de mens ontrafelen. En um, nou ja, de eerste teleurstelling was dat dat dat we allemaal beesten moesten opensnijden. Uh, dat vond ik echt verschrikkelijk, want ja. Werden dus de groene kikkers waren toen bijna uitgestorven in Nederland. En, en uh, ik kwam in de kelder van uh, de universiteit, het universiteitsgebouw. En daar zaten bakken vol met, met groene kikkers. En je, je houdt bij... voor de natuur en dan moet je het kapot maken. Ja, wij moesten die groene kikkers moesten we eruit uitvissen. En dan moesten we het dan met een naald, moesten we een verlengde merg uh, door. Uh, Kapot maken en zodat ze nog wel reageerden op, op, op de zuur. waar we ze in moesten hangen met hun pootjes. En dan moesten wij de, de, de spiercontractie moesten wij gaan uh, uh, uh, nagaan. Ja, dat is echt verschrikkelijk, vond ik dat. Dat soort dingen. Dus ik was natuurlijk ook wel te. Teleurgezel... Maar je deed het waarschijnlijk wel, want je, je, was een, je was een brave jongen. Nou, ik deed het. Kijk, ik kon gelukkig goed tekenen. Dus. Um... Ik, ik, ik hoefde dat allemaal zelf niet open te snijden. Dat, de eerste ding, ik zei van nou dat doe ik niet. En dan moest iemand tekenen en iemand moest snijden. Dat was altijd bij mijn koppen met twee. En ik kon dus goed tekenen, dus ik mocht altijd tekenen. En de anderen snijden dan en ik, ik tekende dan uh, de alle onderdelen keurig netjes. Heel gedetailleerd. Dus dat, dat viel dan wel mee. Maar goed, dus die teleurstelling in die studie, dat was natuurlijk heel belangrijk. Ik viel ook op een gegeven moment echt in slaap tijdens de, tijdens de colleges. En, maar het mooie was, ik zat in een bandje. Ik was gevraagd om in een bandje te komen spelen. En ja, toen dacht ik weg. Nou, gewoon de de muziek wereld. was gewoon een ticket ja. de wijde wereld in. Een, ja. een manier om, uh, ja. om eraan te ontkomen. Ja. Ja, om, om aan eigenlijk alles te ontkomen, om, om helemaal opnieuw te beginnen. Een soort van, uh, uh, een soort van droom. Je gaat, gaat met elkaar, ga je muziek maken, je trekt elkaar, met elkaar door het land... en je, je staat op een podium en, en je, je maakt prachtige muziek. Dus dat vonden wij dan, hè? Nou, sommige van die opnames zijn bewaard en, en het is toch wel bijzondere muziek. Je speelde van alles. Je, je, je noemde net al de piano en Chopin... wat je van huis uit meekreeg. Ja. Je speelde ook meteen al een gitaar, je drumde, ja. je, je zong. Je... Ja. ja. Waar kwam dat eigenlijk vandaan? Waar had je dat ooit geleerd? Nou, ik was gewoon heel handig. Als ik een steel drum zag en ik, deed, ik had die die stokjes... en dan deed ik zo, en dan, dan leek het net of ik het meteen heel goed kon. En als ik een viool pakte, dan deed ik zo... En dan leek het net of ik iets kon. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Het was gewoon een handigheidje, een trucje. Wat ik even goed leren en zo. Maar echt goed. Ja, wasbord is eigenlijk het enige wat ik ooit echt goed gespeeld heb. Dat vind ik zelf. Wasbord. Ja, dat is dan heb je vingerhoeden op je vingers. Doe je? Van die metalen vingerhoedjes. Waar mensen vroeger mee naaiden. En er is zo'n wasbord. En die leg ik op mijn schoot. En dan ga ik. Lekker. En, en waspoed is eigenlijk het enige instrument wat ik ooit gespeeld heb, waarvan als ik het aan het spelen was, dat ik dan dacht. wat ik bedacht, dat ik dat ook meteen kon. Snap je? Dus, dus je bedenkt iets. Uh, dus er was, of, was geen, geen afstand tussen het brein en het instrument? Yes, dat ja. Dat was een, een korte lijn. Ja, heel korte lijn. En dan denk ik, als je dat hebt, dan beheers je het instrument goed. Dan ben je ik, een virtuoos. Nou ja, dat weet ik niet of dat virtuoos is, maar dan. dan, dan, dan, dan, dan, dan Vind ik een soort van beheersing van het instrument. En dat heb ik met andere instrumenten nooit gehad, zelfs niet met piano, waar ik mijn hele leven met de stuf op heb gerepeteerd en geoefend en gestudeerd. Me, me nooit Ja, wel eens een beetje, weet je, wat, dat was ik mijn ogen dicht dat ik een beetje het gevoel had van ja, dat ik mijn handen kon laten gaan, mijn vingers kon laten gaan, dat het altijd goed was. Poef. Ja, het, het, is was... Een, het is een jubileum, onlangs 50 jaar in de muziek. Dat, dat ja, is toch een, een memorabel getal? Ja, vreemd, vreemd getal. Vreemd getal, 50. 50. jaar in de muziek. Nou ja, toen ik jong was dacht ik, ik haalde 30 niet. Ik weet niet dat denken alle jonge mensen Ja, toch? precies. Zeker in de muziek. Ja, en dan zit je ineens 50 jaar in de muziek. Zullen we luisteren naar een van de recente nummers? Dat gaat over uh, die begintijd. Ik was een hippie. Huis. Een boerderij in Brabant. Wij reizen dus uit Holland, wij voelen ons er thuis. Zo kwamen wij eraan, eind zestige jaren, waar de jongens met gitaar voor goed van huis gegaan. Wij dachten dat wij daar, de heren van de bossen, een schuld in konden lossen aan de wereld en elkaar, om met een ideaal. Het tijd te kunnen keren, het strijden te bezweren om macht en kapitaal. Zeven in getal bouwden wij er kamers, sloegen met zware hamers, dus spotten uit de stal. O, de winter was er koud, waar wij hielden ontstaan. Zo is er in die maan een luchtkasteel gebouwd. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest. Ik was een hippie, en het misschien nog steeds. Wij speelden overal, waar wij maar konden spelen. En zo'n onze kele schor op feest en festival. En er werd een gul beloond. In die aardse paradijsjes dansten naakte meisjes en iedereen was dood. Make geloven love not war. dat is wat wij geloofden, dat is wat wij beloofden. Aan elk welwillend ooromslacht bij open vuur, elkaar nog te onthalen. Op liedjes spookverhalen, tot in de ochtend toe. Ik was een hippie, een hippie, en ik ooit geweest. Ik was een hippie, en het misschien. de benen op de grond en in het kasteel verlaten waar ik door kieren gaten de wind het spindrag rond Op het allerlaatste zou ik er wat voor geven om maar is het maar voor even weer te zitten bij het vuur met mijn vrienden uit die tijd de liedjes spookverhalen de mooie idealen die raak je nooit meer kwijt Ik Een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest? Ik was een hippie en misschien nog steeds. Ik was een hippie, een hippie, ben ik ooit geweest? Ik was een hippie het misschien nog steeds. Ernst Jans, ik was een hippie. En daarin uh, kijkt hij terug op die tijd... Uh, waarin hij uh, in de pil woonde in een commune. De, de neerkant heet het uh, Boek en het Album. En het ging over zijn uh, muziekvrienden van uh, CCC Inc. En... Um, ja, een jongen met lang haar, de hele dag stoont, Altijd muziek aan het maken. En, en jullie waren met velen. En op een gegeven moment kwam die, kwam die boerderij in het vizier. Ja. Hoe is dat eigenlijk ooit gegaan? Um, wij wilden dag en nacht muziek met elkaar maken. Dat was eigenlijk het idee. En uh, daarvoor zochten wij een ruimte om, om of te, te, te repeteren. Maar om het te leven was ook goed als we daar meteen konden, konden wonen bij Amsterdam, wij komen uit Amsterdam. Bij Amsterdam in de buurt was er eigenlijk niks te krijgen of het was heel duur. Nou, geld hadden wij niet. Joost had een uh, Joost had een, uh, een kleine uh, erfenis gekregen van, van 30.000 euro gulden. Gulden, natuurlijk. natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik heb jaren over gedaan om uh, um, uh, van gulden over te schakelen uh, per woord, hè, naar, naar, naar euro. Nou, heb ik, heb ik weer moeite om terug te gaan naar gulden. Maar goed, voor 30.000 gulden was bijna niks te krijgen... bij Amsterdam in de buurt. En wij gingen dus steeds kijken naar dingen die vrijkwamen... of dingen die, die, die, die onbewoond waren. Steeds verder van Amsterdam. En op een gegeven moment we, moesten we naar een optreden in november 19... 69 en um, Joost had zich geabonneerd op het blaadje van de ruilverkaveling. Mensen waren aan het uh, verkavelen uh, in Brabant heel veel. Hè. De ruilverkaveling die, die trok alle sloten recht en die verdeelde het land allemaal in blokjes. Uh, om zo, zo, zo, uh, ja, Dat het allemaal zo groot mogelijk kon worden. En daarbij sneuvelden sommige boerderijen, die, die, die pasten niet in dat beeld. En die, die kwamen vrij te staan. En wij, uh, wij wisten dat daar in de buurt een boerderij te, uh, te koop stond. En toen zijn we gaan kijken. Hoe, hoe wisten jullie dat? Dan... Van het blaadje van de ruilverkavering, waar Joost op geabonneerd was. Wat, wat slim. Ja, dat is echt, uh, ja goed, dat is Joost dus. Hè. En um, ja, wij gingen naar kijken. En dat, wij werden meteen verliefd op het huis. Hoewel heel veel van Amsterdam af lag eigenlijk. We werden verliefd op het huis. Het was een, een, een, een boerderij met een prachtige moestuin met stronken boerenkool. En dat liep zo uh, het bos in. Dus het was aan de andere bosrand. En dan liep een zandpad. De enige weg naar die boerderij was een zandpad. En wij, uh, een paar weken later werd die boerderij verkocht in het, in het uh, dorpscafé van Neerkant. En wij zijn dan, wij langhaardigen gingen daarheen. En uh, Joost heeft op het juiste moment zijn hand opgestoken. Toen de hamer viel, was de boerderij van hem. Voor 32.000 gulden. Voor 32.000 gulden, ja. En in het verhaal gaat dus dat, dat nu nog steeds in het dorp... dat Joost toen uh, in zijn binnenzak greep... en. Um, de, de 32.000 gulden met een stalen gezicht cash op tafel legde. Dat is een prachtig verhaal. Ik kan het me niet herinneren, maar het is een hoe, prachtig verhaal. Maar hoe moet dat zijn geweest in, in die tijd... voor zo'n zo uh, agrarische gemeenschap in het dorpscafé... Ja. dat er daar zo'n groepje uh, stoonde, langharige, jonge jongens binnenkomen... Ja. En, en meisjes die, die dan fleurig gekleed zijn... Ja. en die daar dan een, een boerderij kopen... en dan ook ja. nog, als het verhaal klopt, cash. Die ja. dat gewoon even neertellen. Ja, ja. men was in shock. Het dorp was in shock. En, en, en ze konden dus niet geloven dat, dat hun keurige dorp, dat daar dat langharige werksgetuig ineens kwam te wonen konden ze maar niet, niet geloven. Dat was echt, echt moeilijk. Hebben ze geprotesteerd daartegen? Uh, ik denk het wel. Nou ja, de, de, de wereld was toen nog niet zo democratisch georganiseerd. Dus ik denk dat het mo moeilijk te, of, of te protesteren was. Maar uh, ze waren het er niet mee eens. Dat, dat weet ik wel. En, en wat wij toen gedaan hebben, was een, een, uh, in, de, in de lente... Want wij kwamen daar dus... Uh, uh, december te wonen, 1969. Een, een aantal van ons gingen er al heen, vanuit Amsterdam... om de, de, voor te bereiden dat de rest kwam. Kamers uh, timmeren, uh, de stallen uh, bewoonbaar maken. En um, wat wij gedaan hebben, toen wij uh, de, de, die lente... toen wij daar dus met z'n allen net woonden... hebben wij een free concert gegeven uh, op het erf van onze boerderij en zijn we met een lelijke eenden die we hadden... door de enige de, straat die het dorp rijk was... zo'n lange weg de dorpstraat, zijn we heen en weer gereden... met een zelfgemaakte megafoon. En hebben wij het concert aangekondigd. En ja, toen kwam de de, de, de, de meer een deel van de bevolking... ja, toen trokken ze naar de Rijgenbekweg om te kijken hoe... Uit hoe, nieuwsgierigheid waarschijnlijk. om ja, te kijken wat, wat dat nou voor fenomeen nieuw fenomeen was... Het is uiteindelijk wel een soort vriendschap geworden met het dorp. Jullie hebben ook wel eens een benefiet gedaan. Jij persoonlijk werd heel goed bevriend met de boer ernaast. Ja, die een, soort, die een soort vaderfiguur voor je werd. Ja, zo, zo, zo, voelde, ik, zo voelde ik dat wel. Ik, hij is dan niet heel erg vreselijk veel ouder geweest dan ik, maar een jaar of tien of zo, vijftien misschien. Maar um, ik had wel iets met die man. Ik, ik voelde me heel erg thuis bij hem. En um, ik, ja, ik was echt dol op hem. Praten over de natuur en de vogels. En de, ja, precies. De hij was ook, hij was ook, wist ook heel veel van de natuur. natuurlijk Als boer, daar klein, klein boertje. Die daar uh, uh, ja, met de natuur uh, vergroeid was eigenlijk. Hè. Dus hij, hij vertelde me heel veel over dingen die ik nog niet wist. en, en Ja, dat was uh, ja, prachtig. Een heel zwijgzame jongen. Zo, zo word je altijd omschreven in die tijd. Ja. Er kwam geen woord uit. Nee. Ik geloof het niet. Nou ja, wat ik al zei. Ik, maar ik... ik, ik ik, toen maakte ik ook al liedjes. Dus ik zei de dingen in een liedje. Ja, niet dat dat hielp, Maar voor mijzelf vond ik... Dat had je, je toch maar gezegd. Ja, precies. Als je de liefde moest verklaren of je ja. verdriet uiten... Ja, of, of een misstand in de ja. wereld. Ja, Maar goed, dan, dan, dat ging dan Engelstalig toen nog. En, en, en dat, ja, als ik dan... Um, Iets, iets zei tegen mijn geliefde bijvoorbeeld op dat moment. Die, uh, ja, de, die, die luisterde soms helemaal niet. Uh, terwijl ik op dat moment juist iets heel belangrijks net zei uh, met de muziek. <laughs> ja, dat is ook een beetje behelpen natuurlijk. Als je, als je niet goed kan praten, dan moet je maar hopen... dat mensen jouw uh, pianospel of, of, of zo'n tekst, zo'n flat van tekst... dat ze dat oppakken en dat ze dat begrijpen. Maar dat, dat is eigenlijk iets een beetje angstigs dat je omschrijft. Dat je geen aansluiting hebt met de wereld. Nou, ik zal je vertellen... dat was heel erg lastig. Ik kon bijvoorbeeld... Uh, geen contact maken met mensen. Ik kon geen, ik kon niet met, geen gesprek beginnen met iemand. Ik kon niet... Uh, uh, als ik iemand het leuk vond, kon ik dan niet op afstappen zeggen van... Uh, hallo, da dag. He? Dat was dat, dat viel ik helemaal dicht. En wat d deed je dan? wachtte tot die andere <toss> deed of, of, of ja, uitnodigde ja, op een andere manier? Of? Ja, ik ben altijd bijvoorbeeld door meisjes versierd in die tijd. Ik versierde nooit meisjes, ik wist niet hoe dat moest. Ik ben wel eens met een schoolvriendinnetje naar de film geweest. En dan zat ik naast haar. En dan dacht ik, nou ga ik mijn arm om haar heen leggen. En dan ging ik heel voorzichtig die arm zo langs die stoelleuning... En dan was ik bijna bij haar schouder, maar dan trok je toch maar snel mijn arm weer terug. Want ik dacht, vind ze het niet leuk? Dat vind ze het niet leuk als ik dat doe. Nou weet ik dat ze dat wel leuk vinden. Maar toen wist ik dat niet. Het was gewoon heel onzeker. Lekker ongemakkelijk. Dus, ja, dus heel erg ongemakkelijk. En, en het is ook wel eens voorgekomen dat ik bijvoorbeeld. Uh, uh, was ik van een, in Amsterdam. Naar de, naar een, ik ging echt nooit naar de kroeg. Maar dan was ik een keertje naar de kroeg geweest. Uh, in de hoop een, een leuk meisje tegen te komen. Nou, dat was niet gelukt. En liep ik dan terug naar huis. Uh, en, en dan kwam ik langs uh, een bushuisje. Bus, uh, en daar stond dan een meisje voor de bus. De, wacht, de nachtbus was toen nog. En. Uh, dan liep ik voorbij en dan keek ik elkaar aan. Keken we elkaar aan en dan was er echt een klik: van wauw. En nou, dan wou ik gewoon stoppen en iets zeggen tegen Maar dan liep ik gewoon door. En dan was ik de hoek om en dan was ik helemaal buiten adem en hijgend en vloekend. Want dat ik dat niet het lef had of de moed had om iets tegen haar te zeggen. Dat is heel lastig. Maar dat ben ik natuurlijk helemaal, ben ik helemaal kwijt. Um, het eerste wat, wat ik uh, heel grappig vond, was toen ik in Neerkant kwam wonen. En ik, ik had nog geen rijbewijs, dus ik ging altijd met de trein. En uh, dan stap je over, over uh, in deuren op de bus. En de bus was helemaal leeg. En die bus ging van deuren naar de Neerkant. En ik zat uh, in die bus. En in Amsterdam is het zo, als je in de trein of in de tram zit of in de bus... en dan komt iemand, uh, stapt in en dan ga je zo ver mogelijk van elkaar zitten. Want dat, dat is nou helemaal zo. Je, je gaat zo ver mogelijk. Nou, ik zat in de bus op de rechterneerkant. En de bus stap, stopt bij een halte. En er stapt een oud vrouwtje in. En die komt precies naast mij zitten. Langs mij, zeggen ze in het zuiden. Die komt zo langs mij zitten. En begint een praatje. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Maar dat is wel. Dat soort dingen hebben mij wel geleerd om... om uh, en zeker toen ik met Doe Maar uh, beroemd werd... ja, toen kwamen er zoveel mensen naar me toe, toen moest ik wel. En nou vind ik het gewoon heel leuk om mensen aan te spreken op straat. Dat, of, uh, dat, is, dat is eigenlijk goed voor je geweest. Ja, heel goed voor mij geweest. Terwijl tegelijk ook een, een angstige ervaring is. Als ineens iedereen naar je kijkt, iedereen je wil aanklampen... en je bent eigenlijk sociaal angstig en ongemakkelijk... is dat, is dat het laatste dat je denkt nodig te hebben. Ja, maar toch heeft het mij heel veel uh, geholpen. Want als je geen popster was geworden, dan, dan, dan was je gewoon zo gebleven. Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, naarmate ik, ik ouder werd... Uh, het heeft mij veel geholpen, dat weet ik zeker. Maar ik hoop dat ik toch ook op een andere manier wel... Uh, wat Daaruit was gekomen. Ja, precies. Want het is natuurlijk toch een soort van... Uh, ja, benauwdheid, benauwdheid, wat jij zegt. Van, van, de wereld is dan wel heel klein, natuurlijk. Als je daar niet, niet gewoon geen contact kan maken met mensen... Is dat iets dat uit je opvoeding is overgebleven? Met, met zo'n vader die, die vaak ja. niet gezien is, die getraumatiseerd was... waar je je aan moest aanpassen? Ja. Um, dat je aardig moest blijven? Ja, als ik, um, ik, ik, ik, met, ik heb veel met mijn moeder gepraat later. En mijn moeder vertelde dat ik als, als jongetje van, van 1, 2, 3, 4, 5 jaar... Uh, nergens bang voor was. Ik stapte overal op af en ik maakte met iedereen contact en ik, ik, uh, ja, ik was gewoon, eh, uh, spontaan kind. Spontaan, joch. een lekker joch zijn moeder Vol brani, hè, dat is vol, uh, ja, dat is een mooi woord wat bijna niet te vertalen is. Um, ja, dus, en, en op een gegeven moment is dat er afgegaan. En ik denk, dus ook weer, toen ik aan het schrijven was, dat ik van ja, maar dat is er afgegaan. Op het moment, kijk, um, ik had een oudere zus. Twee jaar oud, en, en, en die werd door mijn vader vertroeteld. En ik, ik was eigenlijk het moederskindje. Maar toen ik een jaar of zes of zeven was, um, is dat omgedraaid. Ging, werd ik eigenlijk een vaderskind en werd, ging mijn trok meer met mijn moeder mee. En op het moment denk ik dat ik dat vaderskindje werd... Um, kwam ik ineens in die wereld... Mijn vader had dus een... een uh, ja, wat ze later een concentratiekampsyndroom noemden... kwam ik dus in die wereld van die teleurstelling... en van die, uh, dat zware, dat zwaarmoedige, kwam ik ineens heel erg terecht. Wat, wat houdt dat precies in, een concentratiekampsyndroom? Ja, dat is een soort van um, angst. Mijn vader die, uh, die, op een gegeven moment kon hij niet meer naar zijn werk gaan... Uh, er was toen wel, een, uh, van zijn werk uit, was er een soort van uh, psychiater. En dan moest hij dan heen, maar mijn moeder ging dan mee. En dan liep mijn vader, liep dan um, langs de muren. Hij, hij, uh, met zijn handen aan de muur liep hij met mijn moeder dan naar de psychiater. Of hij stond uh, in de hoek van de kamer stond hij, uh, te, te, om zijn moeder te roepen. Ze komen eraan, ze komen eraan, dat soort dingen. Dus ja, dat is. Uh... En hij zat de uh, hele periode heeft hij achter een kast gezeten. We hadden ze een stoel neergezet en een schemerlamp. En dan, dan zat hij dus de hele dag zat hij achter die kast. Dan is wat je als kind doet al snel te veel. Dan moet je jezelf wel een beetje gedijst houden. Om, ja, om niet echt een extra ja, last te zijn. Ja, op je tenen lopen en zo. En, en, en als het maar ja dat doen alle kinderen natuurlijk, uh, zich aanpassen... en, en hun ouders uh, zo, zo gelukkig mogelijk maken. En daar was ik dus heel goed in. Maar, maar um, ondertussen verloor ik dus wel het contact met mezelf, denk ik. He, met met wie, ik, wie ik eigenlijk was. Met het, het jongetje, met die brani. En dat, dat... Maar, maar er zitten volgens mij wel, als, als ik je boeken lees, twee kanten. Aan de ene kant een optimist. Iemand die, die altijd het goede en de kansen ziet. Een, een heel blijmoedig iemand. Ja. Maar tegelijk ook wel, ook wel met een soort duisterheid die, duisternis die trekt. Ja, de, de, de somberheid ja, kan ja, toeslaan. Ja, klopt. Bijna, bijna op het depressieve afblijf lagen. Ik ben, ik ben, Ja, ik ben redelijk depressief geweest een tijd, hoor. En, en, maar goed, dat, is, dat zijn dan allemaal dingen die... die uh, gelukkig had ik de muziek. In de muziek kon ik... Uh, en voelde ik me ook heel vrij en voelde ik me ook heel gelukkig. Dus in de studio of op het podium, dan, dan was dat er allemaal niet? was er allemaal niet. En dan, dan, dan genoot ik met volle teug of, of, of de tranen liepen me over mijn wangen. Van... Maar je, je beschrijft de, de tijd met Doe Maar. Ik, ik noemde het net al in de inleiding. Je, je hebt nog een paar van die vergelijkingen. Opgezogen door een walvis. Ja. Vast in de buik. Proberen niet door de anus naar buiten gescheten te worden. Uh, ja. Spartelen. De nou, dag ja. dat, jullie, dat jullie besluiten uit elkaar te gaan, hoor je voor het eerst weer vogels fluiten. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat, dat het heel leuk is om, om beroemd te zijn. Hè? Je, je, je, dat droom, ik droomde daar wel van, van. Dat ik, ik wil een concertpianist worden. En dan leek het me fantastisch dat, dat de mensen uh, ontroerd zouden worden door mij. En dat ze zouden huilen en lachen door, door dat, dat ik muziek zou maken. En, en um, nou, dan word je beroemd, dus mensen gaan naar je luisteren. Dat is, dat is mooi. Maar op een gegeven moment. Ik begaat dat natuurlijk de, de, het succes wat wij hadden was natuurlijk wel buitensporig. Hè. Het was extreem. Het was extreem. Dus dat op een gegeven ogenblik, ja, als, als ze dan met bussen naar je huis komen en, en ze klimmen je tuin in en ze gaan, uh, ze kijken uh, door het raam naar, naar binnen, uh, dat is beangstigend. Je hebt zelfs verteld dat, ze, dat je ze dan naar het station bracht en een treinkaartje voor ze kocht. Ja, nou, dat is een keer gebeurd, of een paar keer gebeurd. Er was niet een buslading vol, want dat ging dan niet, maar, maar was, het is wel eens gebeurd bijvoorbeeld dat er een, me een meisje. Het regende. En ik keek naar buiten en stond midden in de tuin stond een meisje in de regen. Alleen maar stil te staan. En toen zei ik van, van wat doe je dan? En wat doe je hier? Ja, durf niet. Nou, heel sneu allemaal. En toen heb ik haar... gezegd: uh, zeg van, nou, uh, kom even binnen. Even warm worden. En dan breng ik je straks om naar de trein. Heb ik haar naar de trein gebracht. Ja. Ja, dat is niet de, de rock'n'roll en het gevaar en de glamour waar we van dromen. Nee. Nee, een soort sociaal hulpverlener. Van nou ja, het de dat, dat, dat was wel... Kijk, dat straalde ik natuurlijk ook wel een beetje uit. Dus daarom werden ook al... Een heleboel meisjes werden verliefd op mij daardoor. En dan kreeg ik ook allemaal fanmail van... Ik heb het zo moeilijk met mijn ouders. We gaan scheiden of mijn vader is aan de drank. Maar, maar jullie muziek... Dat is het enige waar ik nog voor leef. En het brengt me troost. En ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. En dat soort dingen, weet je wel. En dan, ja, dan, dat las ik dan. En dan, dan ja, dacht ik van, ja, dan moet ik toch een beetje een opbeurend woordje terugschrijven of zo. Dat, dat, maar als je dat doet, dan doen ze het daarna allemaal. Zoals op een gegeven moment ook heel veel flauwfielen... mede omdat dat jullie zo aardig waren om even naar de ziekenboeg te gaan... Waardoor Denk er een soort dat? motivatie was om flauw te vallen. Of ben ik nou te cynisch? Nee, dat weet ik niet. Nou ja, het was gewoon, ze vielen flauw. Omdat ze, helemaal niet omdat ze ons zagen. Maar gewoon dat ze de hele dag daar hadden staan te wachten. In, buiten. Zonder eten en drinken. Ja, en dan ja. ging die deur open van die zalen. En dan renden ze zo, zo, zo, zo hard mogelijk naar het podium. want dan ze dicht, waren ze dicht bij ons. En dan stonden ze daar gewoon uren, uren, uren te wachten. Dan nou, begon we te spelen en dan... De druk van achter werd steeds groter natuurlijk. Dus ze kwamen in ademnood, ze hadden niet gegeten, niet gedronken... en dat soort dingen. Ja, goed, de emotie komt er misschien ook nog wel bij. Maar, uh, uh, jullie hebben Doe Maar een, een tijd van jullie afgeduwd... en, en later weer omarmd, en, en dit jaar een, een clubtour. Ja, nou, ik heb eigenlijk Doe Maar nooit, nooit echt afgeduwd, hoor. Want ik, ik, ik, het was alleen het was mooi geweest uh, Toen. voor mij... En, en uh, ik, heb wel, ik was wel blij dat het voorbij was. Maar er is wel weer een tijd gekomen dat, dat we weer zijn gaan spelen. En dat het weer ontzettend leuk was. Dus, en uh, nog steeds. En nog steeds. We gaan luisteren naar een, een, een liedje. Want ik vond toch dat we dat in dit uh, programma moeten, moeten laten horen. Namelijk Nooit meer slapen. <laughs> 1983. <laughs> Jij bent weg, weg, weg. weg. Open wonder zeggen ze, genezen met de tijd. Maar zeg me dat het overgaat en geef me zekerheid. Oeh, oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Oh, dat het zo gaat. Elke vrouw heeft jouw gezicht en alles roept je na, zelfs de stilte. stilte. Ik dacht dat ik anders was, een foutje, een vergissing Maar ik heb van je gehouden en ik mis je. Van het uh, album Virus 1983, Doe maar, nooit meer slapen. Ernst Jans uh, zit tegenover me vanwege een uh, theatertour die eraan komt. Met liedjes die horen bij het uh, boek De Neerkant. dus ja. het... Uh, Deel van zijn kronieken van 1970 tot 1980. Je vertelde iets over die commune waar jullie woonden. Jullie deelden alles. Het geld, het, uh, ja. het eten, de kleren. Het bed niet. Iedereen had wel netjes zijn eigen, ja, we waren eigen te, mandje. keurig. Een beetje te keurig. Een beetje toch wel jammer. Achteraf gezien. <lacht> ja. de, niet alle mogelijkheden toch nog verkend. Nee, nee. En dan komt er een dag dat, dat iedereen weggaat... en jij er nog wel blijft wonen. Ja. Hoe gaat dat? Is dat een gesprek aan de ontbijttafel van jongens... Het is, het is mooi geweest dat je hebt Ik heb liever dat jullie vertrekken of vertrok iedereen gewoon? Ja, er was geen gesprek op de ontbijttafel. Maar, maar we, we, we hadden wel op een gegeven moment. moesten we wel uh, gesprekken voeren met elkaar. Want, want deden we het liever niet. Maar uiteindelijk moest dat wel. We hadden iemand ingehuurd die, die, die ons daarbij hielp. Een soort therapie, een communotherapie. Een andragoog was dat. Dus, uh, ja, wat, dat was, wat doet dat eigenlijk? Dus, ja, die, die men maakt volwassenen uh, mondig. Uh, begeleid in mondigheid. En. en, en uh, uh, nou ja, dat soort dingen. Verantwoordelijkheid en dat soort dingen. En, en, en niet lang daarna uh, gingen de, verdwenen de eerste mensen ook weer terug naar Amsterdam. Dus die man die heeft ons echt uit elkaar gerafeld. En um, ja, langzaam druppelde iedereen zo weg, weer naar de Randstad. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het vreselijk. Ik, ik voelde mij heel veilig. Hè. Ik, ik vertelde dat ik in die toen... groep voelde ja, je veilig? Ja, in die tijd hè, maakte ik moeilijk contact. Dus, dus die, die, dat was voor mij een grote familie waar ik me heerlijk voelde. En, ik, ik, uh, en het ging ze ineens allemaal weg. En ik wou niet weg, want ik zat natuurlijk heerlijk in de natuur... waar ik zo dol op was. En een beetje afgelegen van al het, uh, al het lawaai. Ja, ja, precies. Ook niet onbelangrijk. Nee, zeker. En um, dus, dat vond ik niet zo, uh, niet, zo, niet zo leuk. Ik vond het wel eigenlijk wel een soort van um, capitulatie. Hè? Dat het niet gelukt was om onze idealen uh, blijvend gestalte te geven. Dat uh, hè, van, van wij. Uh, wij maken de wereld beter en dat doen wij op onze kleine eigen wijze... door in een commune te gaan wonen en alles, in, in, het geld in een pot te storten. En, en, uh, dat was een soort van ideaalbeeld. En dan worden mensen dertig en dan, dan is dat ideaal ineens ja. verdampt. Dan komen ja. andere plannen ja. daarvoor in de plaats. Ja, precies. Dat is eigenlijk met, met, met al die hippie-idealen, als je, als je er nu over praat of, of op terugkijkt... Dan, dan is het toch tragisch dat er zo weinig van terecht is gekomen. Er wordt vaak ook over gesproken van... Uh, ach ja, dat was toch schattig. Nou, ik denk dat het een enorme wezenlijk, wezenlijk is geweest. In ieder geval voor mij, maar ook wel voor de wereld. Ik bedoel, Amnesty uh, International, Greenpeace... zijn daaruit voortgekomen. Hey, dat zijn toch hele belang, belangrijke uh, die zaken... Die, die, die aan de kaak gesteld werden. En, en um, ja... Je kunt zeggen van het is schattig en, en, en het heeft niks opgeleverd. Maar ik, het, het, ik denk dat de wereld toch op een bepaalde manier een beetje gekanteld is in die tijd. Hè? Van, van, van make-love, not war was toch. Het, het, het betekende wel iets. Het had wel een soort van uh, uh, ja, innerlijke. Um, drijfveer waardoor je als als jongeling als als jong mens uh, uh, een perspectief had en verder kon en het idee had van uh, we, we gaan het echt beter doen dus dat is toch wel heel belangrijk en ik denk dat de, de jeugd nu dat nou juist heel vaak mist van van wat is het perspectief nu op dit moment hè? dus het is moeilijk moeilijk om om om nog een ja, nog verder te kijken en te zien dat het goed gaat... of dat het mooi wordt. Of dat het, het is moeilijk. Er zijn veel mogelijkheden, maar weinig perspectieven. Ja, precies. Ja. Ja, dat heb je wel mooi gezegd, geloof ik. Ik zit, oh. ik zit er even over <laughs> na te denken. maar Het ja. dit is, dit is wel een soort wezenlijk iets dat je, dat je daar zegt. Ja. Je maakt je ook nog wel kwaad... In je boek wint je op over de financiële sector, oh, over, over de ja, banken. Ja, daar kan ik zo over opwinden. Dat vind ik zo vreselijk. Als, als, als je dus, dus als je daar een beetje in verdiept, wat ik gedaan heb... Om, omdat ik ja, daar toevallig in terecht kwam, door het boek ook. Als je je daar een beetje in verdiept... Dan, dan kan je niet anders dan heel erg kwaad worden... van, van, van, van wat mensen doen met elkaar. En, en, en hè, bijvoorbeeld uh, de... de, de, de de financiële sector, alles, alles wat aan, aan hulp gegeven wordt aan, aan, aan arme landen... dat is alleen maar om een pad te banen voor, voor, uh, voor westerse uh, ma maatschappijen... die daar dan de zaak kunnen overnemen. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, wat de Wereldbank uh, de, uh, van de Verenigde Naties die, die doet daar voorkomen aan mee. En, en, uh, ja, dat is uh, internationaal monetair fonds, dat is een schande. Ik ga me er ook weer kwamen. Nou ja, maar het, we zijn met z'n allen op de een of andere manier. Je kunt er misschien niet altijd de vinger op leggen. Maar ik denk dat, dat de gewone man permanent gepiepeld is. Ja. Ja, zeker. En, en echt getild ja. is. Ja, en, en kijk, ook in deze maatschappij waar we nu leven en, en hoe het gaat met de macht die de farmaceutische industrie heeft over ons. En en, en de voedselindustrie. En dat is allemaal. Je, je, gelooft, je gelooft het niet. Als je dat, als je dat, als je daarin gaat verdiepen, dan geloof je, je ogen niet. Dat is, is ongelooflijk. Heb je die vechtlust nog? Of, ja. of trek je je terug op, op ja, de neerkant? Ja, Ik heb een heerlijke... Een, een, een, voor deze laatste cd een heerlijke protestlied geschreven. En dat heet dan Meester van het Geld. En dan mag ik dat zingen in de zaal. En dan zit ik echt dan, yes, weet je wel, van... Yes! Dan, dan sta je op de ja, barricade. Ja, precies. En, en, en dat vind ik... Ja, het is maar heel weinig wat ik dan kan doen. Maar dat, dat kan ik dan wel doen als, li als, als liedje schrijver. Het is mooi dat je, dat je nog steeds... De lust hebt om te toeren, dat dat, dat je nooit is gaan tegenstaan. Dat, nou je, ja. dat je in een bus stapt en, en, en je, je, je komt van ver, dus dan moet je naar, uh, naar de andere kant van het land of, of ja. naar België. Of, ik vind het ook ontzettend leuk om op te treden. Um, en, en ik heb die schroom uh, waar we hebben van, van, uh, uit de jaren waar we het net over hadden, heb ik. Volgens mij geheel van mij afgegooid. En ik vind het nou hartstikke leuk om contact te maken met mensen. en mensen met de mensen te praten. Uh, ik vind het ontzettend leuk om op te treden. Daar geniet ik enorm van. Ik heb een fantastische band weer bij elkaar, echt. Dat ik denk van: oh, die is zulke goede muzikant. en dat die met hart en ziel mijn liedjes spelen. elke avond. Nou, dat vind ik zo fantastisch. En ja, daar geniet ik met, met volle teugen van. En ik vind het heerlijk om na afloop van een optreden... lekker naar huis te rijden en naar jouw programma te luisteren. Gewoon de radio aan een beetje. Een <laughs> ja. beetje dat geklets en dan, dan lekker thuiskomen. Ja, echt goed hoor, vind ik leuk. Dus ik, ik, ik vind dat gewoon fijn om te doen. En en ik uh, zou tot, tot ja, ik zou tot. Ik wil het blijven doen tot ik bij neerval. Als het even kan. We begonnen ermee dat, dat je de, de neiging hebt om alles bij te houden. Dat, je, dat jij de, de chroniqueur ook van, van Doe Maar was, bijvoorbeeld, van, ja. van CCC. De archivaris, de man ja. die de knipsels bewaart... En, en nu degene die alles vastlegt. Ja. Het is ook een beetje alsof, alsof jouw kinderen niet een mysterie hoeven te bevechten... zoals je dat zelf moest. Ja, dat klopt. Ik heb het natuurlijk, omdat mijn vader vroeg gestorven is... Uh, heb ik natuurlijk me mij heel weinig kunnen vragen. Van, he, van hoe zat het nou? Wie deed je nou toen je een jongetje was? En, en um, wat ik... ik ik me er zelf op dat ik, dat ik het leuk vind om te schrijven. Uh, en dat die dat iemand het leuk vindt... Uh, of de moeite waard voor om het uit te geven... vind ik ook alweer geweldig. En dat ik dan zo'n prachtig mooi boek... het ziet er dan fantastisch uit krijg. En dit zet ik dan in de kast. En dan kunnen over tien of zo... 15 jaar kunnen mijn kinderen hetzelfde boek uit de kast halen en slaan ze het open en dan zien ze van, jeetje, zo was zo onze vader of papa, zeggen dan zo was papa uh, als hippie met lang haar en, en opa zag er zo uit en oma en dit. En dan snap je, dat is, ik vind dat heel, heel fijn om, om, om op die manier een, uh, een stuk geschiedenis te bewaren voor mijn kinderen. Dat, dat, dat, dat makkelijk ter beschikking. Uh, is voor hun, dat ze dat makkelijk kunnen bereiken. En Want jij, jij moest naar, naar Indonesië toe om daar ja. te proberen iets te weten te komen... Wat, wat helemaal niet makkelijk was, omdat het verleden een beetje uitgeveegd was. Ja, precies. En je dat probeerde was... erachter te komen waar je vader precies gevangen had gezeten. Ja. Dat was eigenlijk ook niet goed na te, nee, na te was, gaan. Ja, dat is moeilijk. De, Terwijl die, die Duitsers ding. heel graag administreerden, maar dit dan toch weer niet? Ja, maar misschien heb ik toch niet goed genoeg uh, gegraven daarin. Want ik vond het natuurlijk ook een beetje griezelig. Ik ben, ik ben nog niet zo lang geleden voor het eerst naar het concentratiekamp Amersfoort gegaan, waar mijn vader er gevangen had gezeten. Nou, ik, vond, ik, ik durfde er eigenlijk niet heen te gaan. Nou, het viel reuzen tegen. Het want... is dus een beetje een golfbaan ook al. Ja, heen precies. Gelegd. Het is, is helemaal. <lacht> het is een er is niks meer van over. Dus, dus, dus, dus het is heel moeilijk om, om inderdaad... Uh, die, die geschiedenis... Die, de, de, uh, te visualiseren... duidelijk te maken. Duidelijk voor je te zien... En natuurlijk, gelukkig heb ik mijn moeder later geïnterviewd. Toen ze nog leefde en nog goed bij zinnen was. En dat vind ik ook geweldig, wat ze dan vertelt over haar jeugd. En over hoe ze mijn vader moeder elkaar ontmoeten. En dat vind ik gewoon zulke mooie verhalen. Daar geniet ik enorm van. Dat deel over de jaren met Doemar. Ja. Dat, dat, dat ligt in een soort lijn der verwachting. Want je hebt geschreven over je jeugd, de jaren 60, nou ja, de jaren 70, de, de hippie jaren. Ja. Dan, dan, dan zou dat ja, toch die, die roemruchte periode ook wel om een boek vragen? Ja, in eerste instantie vond ik het heel erg mooi om op het moment dat Henny Frienten bij de band kon, he, de eerste twee jaar uh, was het eigenlijk mijn bandje en, en, en Henny was er nog niet bij. Uh, Na nou, twee jaar kwam hij erbij. En toen, uh, ja, hij is nou eenmaal een commercieel genie. Hij schrijft zulke fantastische nummers. Toen begon het succes, toen begon ineens. Het succes ineens. Maar er zit hier um, een cd bij met die, met die vroegste opname. Die, ja. die, die, die, die eigenlijk ontzettend leuk zijn. Ja, dat is echt ja. hele leuke muziek. Maken. Ja. En, en daarom, daarom hij vond onze muziek ook ontzettend leuk. Er uh, zat natuurlijk al heel veel reggae bij. Maar hij vond die Nederlandse teksten. vond hij eigenlijk daar viel geen brood, droog brood mee te verdienen. En, en uh, dus dat, dat, hij had een gezin te onderhouden. Dus ja, dat kon hij eigenlijk niet, niet doen. En uiteindelijk is hij toch mee gaan doen. En, en ik vond het leuk om, om bij dit boek. Uh, te eindigen op het moment dat Henny bij de benen kwam. En, en de rest, ja, is natuurlijk geschiedenis. En, en um, ik, ik, ik, ik dacht van dat mogen andere mensen dan gaan, gaan beschrijven. Want dat verhaal is al vaak verteld, misschien. Ja, en, en, en uh, het is natuurlijk heel interessant... en misschien ga ik het wel doen, hoor... maar het is natuurlijk heel interessant om het van binnenuit te vertellen... hoe ik het beleefde. Maar ik vind het ook eigenlijk wel, wel, wel leuk dat ik dat niet doe. Dat het een mysterie blijft. Ja, precies. <laughs> ja. Ik hoorde laatst iemand die, die dan bij het, bij het liedje dat het gaat over bellen vanuit een cel... Ik dacht dat het over een gevangenis ging. Omdat dat er een generatie is die de telefooncel precies, niet meer kent. ja. Dat, moeten dat, we, dat soort dingen krijg ja, dan je ook. moeten we dan hem heel een beetje gaan uitleggen. Anders is het heel raar. Moet je het gaan ondertitelen. <laughs> ja, precies. Ja, dat klopt. Ja. Er komt weer een, een, een tour dit jaar met uh, Doe Maar een Tour in het Theater. Uh, de Neerkant heet het uh, boek en uh, cd. Er zit, uh, staat veel te gebeuren. Ernst Jans, dank je wel. Nou... Graag gedaan. Het was me een groot plezier dat je hier was. Nou, mij ook. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter: VPRO-NMS. En we gaan het zometeen hebben over Edward Hopper. Over dans. En uh, Kim Hoorweg komt op bezoek. Zij heeft een uh, nieuw album. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.